De luiaard die niet lui was, langzaam, langzaam, langzaam kroop een luiaard langs een boomtak. Langzaam, langzaam, langzaam, at de luiaard een blaadje. Langzaam, langzaam, langzaam, viel de luiaard in slaap. Langzaam, langzaam, langzaam, werd de luiaard weer wakker. De hele dag hing de luiaard ondersteboven in de boom. De hele nacht hing de luiaard ondersteboven in de boom. Zelfs toen het regende, hing de luiaard ondersteboven in de boom. Waarom ben jij zo langzaam? vroeg de brulaap op een dag. Maar de luiaard antwoordde niet. Waarom ben jij zo rustig? vroeg de kaiman. Maar de luiaard antwoordde niet. Waarom ben jij zo saai? vroeg de miereneter. Maar de luiaard antwoordde niet. Vertel eens, zei de jaguar, waarom ben jij zo lui? De luiaard dacht en dacht en dacht... een lange, lange, lange poos. Uiteindelijk zei de luiaard... Het is waar dat ik langzaam, sloom en saai ben. Ik ben een treuzelaar. Ik lummel en ik land er van. Ik ben ook een dreutel en een teutebel." Ik ben kalmpjes, stil, rustig, zachtmoedig, slaperig, soezelig, slungelachtig en luiaardachtig. Ik ben ontspannen en vriendelijk en ik hou van mijn vredige leventje. Maar ik ben niet lui. Toen gaapte de luiaard en zei, oh, zo ben ik nu eenmaal. Ik doe de dingen graag. Langzaam, langzaam, langzaam